1 uur. 1 Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Jongeren in Brugge gedrogeerd op festival. Bij Schietpartij in Amsterdam was een derde auto betrokken... en aangifte tegen Gorges Oregieta. Eerst nog wat zon, later van het westen uit. Meer bewolking en regen wordt 7 graden. Morgen een grijze dag, wat regen of motregen. Maximaal 10 of 11 graden. En ook namorgen veel bewolking en wat regen. En het blijft vrij zacht. In België zijn tijdens de jaarwisseling tientallen jongeren gedrogeerd. De jongeren bezochten een oud en nieuw festival in Brugge. Een aantal van hen moest zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen, vertelt de korpschef van Brugge, Dick van Nuffel. Rond zes uur op de ochtend van 1 januari werd de politie in Brugge ingelicht door de spoedgevallen diensten van twee ziekenhuizen. Dat negen jongeren werden opgenomen met... Uh... Vergiftigingsverschijnselen. Het bleek te gaan om benzodiazepine. En dit is een, een, een zwaar slapenverdovend middel. Dat wellicht is toegevoegd uh, geweest aan de drank. die ze hebben geconsumeerd in de loop van de nacht. De jongeren zelf waren allemaal bewusteloos. maar hebben ondertussen uh, het ziekenhuis verlaten. Er zijn dus geen blijvende medische gevolgen. En de politie heeft tot nu toe geen bewijs gevonden. dat de jongeren ook zijn beroofd men dacht eerst aan, aan zogenaamde rooi nul of terug, uh, Maar uh, bij de slachtoffers hoort maar één meisje het gaat om uh, acht jongens en één meisje. Dus dat is een piste die wellicht niet verder kan gevolgd worden. Nu, in elk geval, dit is, uh, dit is het werk van een ziekelijke geest. Hè? Want we vonden stel dat de dosis zwaarder waren geweest. Ja, dan konden er zelfs fatale medische gevolgen geweest zijn. En de Belgische politie onderzoekt nog wie de jongeren dan heeft gedrogeerd. Mensen die zich tijdens de jaarwisseling hebben misdragen... moeten vandaag een taakstraf doen. Vorig jaar was dat nog op 1 januari. Maar toen bleken veel relschoppers nog niet nuchter te zijn. Dus ze hebben een dagje gewacht. Tijdens de jaarwisseling hanteert justitie een lik-op-stuk-beleid. In Breda moeten negen mensen vegen en vuurwerk opruimen. We gaan even die kant op. Daar is een kinderspeeltuin. En daar gaan we eventjes de boel opruimen. Dus ik ga de jongens even verzamelen en dan gaan we aan de slag. Ik bent wel goed met een bezem, zie je? Ja, we leven, ja zeker. We hebben ook scheppen bij je als goede zin, De ploeg Taakgestraften is nu bezig met het schoonmaken van een speelterreintje. Een trapveldje. Bewoonsters oh, hangen uit de ramen van de flat. En kijken goedkeurend toe hoe hun portiekjes ook even worden schoongemaakt. Heb je nog straatveil? Gooi het alsjeblieft even op straat, wel. Anton Doeven, u bent medewerker Werkstraffen... We moest zelf gisteren ook aan de bak, op 1 januari? Ja, er moesten ZSM-zaken waren er... Zo spoedig mogelijk? Zo spoedig mogelijk, ja. Ja, ja dat klopt. En Wat kwam er aan uw bureau? Nou, we hebben negen mensen gehoord die in de cel zaten in Tilburg... ...gearresteerd de nacht daarvoor, tijdens oude Nieuw. En die werden gehoord door een officier en kregen daar een transactie aangeboden... Een uh, aantal uh, personen hadden twintig uur gekregen voor het beledigen van een ambtenaar in functie. Mm -hmm. uh, er was er eentje met een beetje huishoudelijk geweld. Uh, die mocht zijn kinderen niet zien. Dus, Openbare dronkenschap? Uh, nou, er was er wel eentje bij die, uh, die uh, onder invloed van alcohol en drugs uh, een beetje te vrijpostig uh, geworden was. En, uh, die hebben ze ook opgepakt, ja. De meesten die hier bezig zijn hun taakstraf te vervullen... hebben weinig te melden over wat er precies gebeurd is. Eentje zegt in elk geval dat dit niet de dag is... dat hij heel erg trots is op zichzelf. Voor een bevriend stelletje zit dat wat anders. Ze hebben zich misdragen in de Efteling, te veel gedronken... en toen per ongeluk, zeggen ze, een sprookjesboek meegenomen uit de winkel... zonder af te rekenen. Het resultaat was... 13 uur in de politiecel en nu dus 20 uur taakstraf. <laughs> ja, nou, ik vind het al eigenlijk heel leuk dat ik het samen met mijn beste vriend kan, uh, mag doen. En uh, we hebben het heel veel leuk en we leren nu mensen weer kennen. En zo uh, met iedereen een beetje aan het kletsen en zo. En ja, uh, we vermaken ons wel. Ja. Um, Elke keer. Ik ben gewoon een beetje vrolijk. Ik ben gewoon een vrolijk persoon. Ik zie niet heel snel eigenlijk het negatief weg. <laughs> Nou, zo'n taakstraf kan dus ook vrolijk worden uitgevoerd. Zo hoorde rolpau. De politie heeft een 22-jarige man uit Meppel aangehouden... voor de moord op een bejaarde vrouw in 2009. DNA van de man komt overeen met het DNA van de dader. Die vrouw was 88. Ze werd in juni 2009 vermoord in een verzorgingshuis. En personeel vond haar daar deels ontkleed en vastgetaped in uh, haar aanleunwoning. Er werd ook een DNA-spoor van de dader gevonden. Eind 2010 startte de politie een groot DNA-onderzoek in de omgeving van Meppel. Maar daar deed die man niet aan mee, zegt het Openbaar Ministerie. Er is uh, een aardig, destijds van de, van de dood van mevrouw is een heel uitgebreid DNA-onderzoek geweest. Er is een, uh, een heel groot selectie gemaakt van mensen die dat mogelijk voor een aanmerking zouden kunnen komen. Bijna 350 man zijn benaderd om mee te doen aan het DNA-onderzoek. Ook deze verdachte blijkt nu is toen benaderd, maar hij behoorde bij een van de 18 weigeraars. Die verdachte werd in september vorig jaar opgepakt, omdat hij voor heel iets anders, omdat hij twee politieagenten had mishandeld en toen werd zijn DNA afgenomen. En het Nederlands Forensisch Instituut ontdekte vervolgens dat dat DNA overeenkwam met dat van de moordenaar van die bejaarde vrouw. Bij een brand in een flat in een buitenwijk van Parijs zijn vijf bewoners omgekomen. 18 mensen raakten gewond. De doden zijn een vader en een moeder, hun twee kinderen en een vriend die in het appartement zat. Dat vuur brak uit op de vierde verdieping en sloeg over naar de vijfde. En de oorzaak van die brand in Parijs is nog niet vastgesteld. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nabestaanden van slachtoffers van de dictatuur in Argentinië... hebben een aangifte gedaan tegen Jorge Sorrigueta. Dat is de vader van prinses Maxima. Dat meldt een Argentijnse krant. Er zou nieuw bewijs zijn dat Sorrigueta in zijn periode als minister van Landbouw... betrokken was bij de verdwijning van meerdere mensen. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems over de aangifte. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij verdwijningen. En dat zit zo. Hij was dus inderdaad onderminister en later minister van Landbouw tijdens de dictatuur... Onder zijn verantwoordelijkheid viel ook een instituut, het Nationale Instituut voor Landbouwtechnologie. En daar zijn vier mensen verdwenen, zoals dat dan heet. Twee mannen en twee vrouwen. En een van die vrouwen was zwanger. Nabestaanden van die mensen die toen zijn verdwenen, die hebben nu weer een, uh, die hebben een aanklacht ingediend tegen Sorogeta. Uh, en zij zeggen, Gorfus Sorogeta moet er van afgeweten hebben. Ze, hebben ook, ze zouden ook nieuw bewijs hebben. En uh, daar gaat de aanklacht, de aanklacht dus over. En waar dat bewijs dan uit bestaat, is dat duidelijk? Nee, dat is nog niet duidelijk. Dit is een uh, scoop van een krant. Die schrijft ook niet verder over de details van dat uh, nieuwe bewijs. Er is dus nu een vooronderzoek aan de gang. De onderzoeksrechter die gaat nu kijken of er ook echt een rechtszaak komt. Nou ja, dat is in ieder geval geen goed begin voor het jaar uh, voor uh, meneer Feregueta natuurlijk. Het zou zelfs kunnen betekenen dat hij voorlopig het land niet uit mag. Want het kan zijn dat de onderzoeksrechter een uitreisverbod uh, oplegt. Maar goed, of er ook echt... Of deze aanklacht ook echt uh, gaat uh, betekenen dat er een rechtszaak komt... Nou, dat moeten we nog even afwachten. Dat zal vooral afhangen van de kwaliteit van dat nieuwe bewijs. Bij de schietpartij in Amsterdam van afgelopen zaterdag... was een derde auto betrokken. Volgens de politie blijkt dat uit verklaringen van getuigen. In de auto, een donkerkleurige Volkswagen Golf... zaten meerdere personen. En die auto is inmiddels uitgebrand en wel teruggevonden. Het was natuurlijk een... Uh, een zeer ingrijpend en uitzonderlijk incident. waar we met automatische wapens. Uh, in de staat. die de buurt werd geschoten. waarbij we twee doden gevallen zijn. En uh, deze derde auto heeft daar een rol gehad. en daar uh, een of meer inzittenden. van die Volkswagen Golf. die hebben ook daadwerkelijk uh, geschoten. En de twee mannen die omkwamen waren 21 en 28 jaar. Ze zaten in een Range Rover. met een Frans kenteken. Eerder was al bekend dat ze onder vuur werden genomen. vanuit een zilvergrijze Audi. De coach van de TVM-schaatsers Gerard Kemkers vindt dat Irene Wust moet worden aangewezen... voor de resterende wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter. De Olympisch kampioene Wust deed vanmorgen niet mee... aan de selectiewedstrijden in Tijalf, want ze is ziek. En dat is voor de tweede keer dit seizoen. En tijdens het NK Allround, waar Wust afgelopen weekend nog tweede werd... achter Jorien Temors openbaarde zich de verkoudheid van Wust al voorzichtig... Het nou, is niet direct een gespreksonderwerp tussen sporter en coach. Op het moment dat je, dat je midden in een NK zit van uh, uh, ik ben verkouden. Dat soort dingen parkeer je allemaal. Maar uh, zondagavond is, uh, is het wel op tafel geweest. En, uh, maar was het allemaal nog niet zo heel erg. Het was gewoon een kleine verkoudheid. Maar de verkoudheid gaat inmiddels uh, gepaard met, uh, gaat het gepaard met uh, toch wel infecties tekenen en, uh, en wat verhoging. En dat laatste met name is, uh, is natuurlijk uh, de doodsteek voor een topsporter. Wat betekent dit voor het NK Sprint? Ja, het is een uh, van dag tot dag situatie. Um, het was verstandig om deze 1500 van vandaag niet te rijden. Uh, eigenlijk gezegd, er lag gewoon eigenlijk een medisch verbod op. Dat kan gewoon niet onder die situatie. Nou, dat is duidelijk. Um, maar we kijken wat er de komende dagen gebeurt. Sterkt zij weer een beetje aan? Valt de ziekte weg? Dan, dan zie ik haar ook wel de NK sprint rijden. Maar dat gaan we echt van dag tot dag bekijken. We zullen goed blijven evalueren. Goed blijven contacten. Goed blijven kijken. Goed blijven meten. En dan kijken waar, waar het staat over een paar dagen. Formeel, volgens de reglementen... zou Irene Wust dit seizoen dus geen 1500 meter internationaal meer kunnen rijden. Maar er is ook ten alle tijden een aanwijsplaats. Vind jij dat de Olympisch kampioene die hier afgelopen zondag 1.56 rijdt... moet worden aangewezen? Uh, ja, laat ik daar eens duidelijk over zijn. En, uh, de uitslag van de wedstrijd van vandaag is natuurlijk ook, uh, ook vrij duidelijk. Je hebt daar uh, twee meiden die daar uh, uh, ver bovenuit steken. Hetzelfde twee meiden die 1.57 reden op het TNK. En voor de rest meldt zich niemand. Uh, Nummer drie voor de duidelijkheid zit boven de twee minuten. Juist, dus dat is een duidelijk gat... Wanneer heeft iedereen ons in, uh, op een 1500 meter teleurgesteld? Het lijkt me een, uh, een track record die, die uh, boekdelen spreekt. Met, met wel de kanttekening natuurlijk dat ze weer in haar kracht moet zitten en gezond moet zijn. Uh, maar dat is ook iets wat wij willen. Zij coach Gerard Kempkes in gesprek met verslaggever Sebastian Timmerman. Diane Valkenburg en Linda de Vries zijn zeker van de wereldbeker. Marije Joling werd derde en daar moet de topsportcommissie dan nog een beslissing over nemen. Dan de mannen, daar geen onduidelijkheden. Mark Tuiter, Stefan Groothuis en Sven Kramer kwalificeerden zich daar voor de wereldbekerwedstrijden in de komende maanden. Elf over één, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Op een festival in Brugge zijn tientallen jongeren gedrogeerd. Nabestaanden van de dictatuur in Argentinië... doen aangifte tegen Jorge Zorrieta... die zou hebben geweten van verdwijningen tijdens die dictatuur. En bij de beschieting van zaterdag in de staatsliedenbuurt in Amsterdam... was een derde auto betrokken van waaruit ook is geschoten. U hoort het uitgebreide NOS-journaal. Nu weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met Korstjaan de Groot van de gemeente Vlaardingen. Waar hij buitengewoon opsporingsambtenaar is. BOA heet dat dan. En uh, Martijn Planken, ook met hem lunchen we. Hij is van de GGD in Nijmegen. Aanleiding is de nieuwe drank- en horecawet die sinds gisteren van kracht is. Voor In de Praktijk zijn we deze week in de wereld van de yoga. En yoga is overal, volgens kenner Koen Buchter. Als je bijvoorbeeld een uitzicht. die staat op een hele grote berg. en je ziet daar Frankrijk. Heel mooi. En dan denk je: wauw. En op het moment dat je er gewoon van geniet... dat zou ik dan eigenlijk als een yoga-moment willen omschrijven. En om half twee is het tijd voor Stand.nl. De stelling, het is terecht dat ChristenUnie en SGP zich zorgen maken... over de afbraak van christelijke verworvenheden. Het heeft alles te maken met uh, de plannen van D66... want die willen dat uh, kerken niet meer in de gemeentelijke basisadministratie kunnen. Zomaar. Uh, maar uh, de, beide partijen ChristenUnie en SGP vinden dat er meer voorbeelden te noemen zijn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 Eén dag is hier van kracht de nieuwe drank- en horecawet. En sinds gisteren is het voor jongeren onder de 16 verboden om alcohol bij zich te hebben. Zo wil de overheid dus het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen. Maar gaat dat ook lukken? Gemeenten moeten die nieuwe regels controleren, maar daarvoor zijn tot nu toe 30 ambtenaren opgeleid. Eén van die zogeheten BOA's is Kostiaan de Groot van de gemeente Vlaardingen. Dag meneer de Groot, goedemiddag. Goedemiddag, mijn Kostiaan de Groot, hallo. Wat houdt dat precies in, eh, BOA voor de drank- en horeca? Wat het precies inhoudt, nou, uh, van tevoren, zeg maar, in 2008 zijn we gestart met een pilot, de gemeente Vlaardingen, zeg maar. Uh, dat was, uh, ja, dat is gesubsidieerd door, de, door het Rijk en dat is uh, gegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. We hebben daar zeg maar een opleiding voor gehad. Dat, is, dat had vier weken uh, geduurd, de opleiding. Nou, die moest je dan met goed gevolg hebben afgelegd. Die opleiding bestond uit het uh, observeren van jeugd, het uh, maken van een boeterapport. Dus dat is zeg maar een verbaal Mooi te schrijven. Ja, nou, ja. Het, is, het, het is iets uitgebreider zeg maar dan, uh, dan een bonnetje schrijven. Maar, zeg maar. bijvoorbeeld dat observeren, daar kregen jullie echt les in hoe je dat dan een beetje op afstand doet. Uh, kan ja, ja. kijken hoe die jongeren met die drank omgaan. Nou, het is zeg maar dat je zo uh, onafvallig mogelijk, zeg maar, ja, uh, zeg maar, uh, moet uh, ja tussen die jongeren zeg maar, moet, uh, moet lopen en dat soort dingen. En dus dat je niet zeg maar opvalt. Want jij moet zeg maar, kunnen zien dat hun drank kopen bijvoorbeeld bij een supermarkt. En dan moet je niet opvallen dat je ja, wordt gezien als een controleur, zeg maar. Ja, dus ja. dat is, uh, ja dat is ja, daar hebben we training in gehad, zeg maar ja. in Amsterdam. En wat, het, wat, uh, wat houdt dat nou in uw praktijk? Dus dat, dat u inderdaad, uh, nou ja, in supermarkten uh, daar rondloopt en, en gewoon de ogen en de oren de korst geeft. Ja, het houdt er zeg maar in dat je zeg maar in de supermarkt, maar ook bijvoorbeeld in een uh, horecagelegenheid, in in een kroeg of bij sportkantines, zeg maar, dat je daar uh, ja, zeg maar, plaats neemt en bijvoorbeeld je bestelt wat te drinken en je gaat dan observeren wat er gebeurt zeg maar, bij de balie, bij ah, ja. de bij de, uh, ja, bij de bar, zeg maar, wat er ook, gaat gebeuren. Ook uitlokken tegen zo'n kind uh, zeggen van uh, haal even een biertje nee. voor mij. Nee, nee, dat mag niet. Dat mag <laughs> niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee. nee. En, en, en want jullie doen dat al een tijdje in Vlaardingen. Wat, wat levert dat op tot nu toe? Uh, nou in, in het begin waren er een uh, ja best wel een aantal uh boete ja boeteraporten zeg maar, proces uh, opgemaakt. En uh, je ziet wel dan naarmate zeg maar, dat je meer controleert, dat, dat dat wel afneemt, zeg maar. Omdat de ondernemers en uh, ja, die, die, die weten er gewoon van en die weten dat er gecontroleerd wordt. En dan zie je toch wel dat het de laatste jaren gewoon uh, beter onder controle is. Zeg maar. nou, als, je, als ze weten dat er gecontroleerd wordt, dan houden ze er ook rekening mee. Uh, ook ook inderdaad, dat dat in kroegen gewoon niet aan kinderen uh, drank wordt verkocht. Ja, ja, precies. Dus ja. Dat, dat, ja, dat, dat scheelt gewoon een heel stuk. Uh, ja, Zeg maar, des te meer je controleert en des te beter je het zeg maar, bijhoudt, zeg maar, als gemeente zijnde, dan zie je gewoon dat dat afneemt. Dus dat, ja. is, uh, ja. Ja, dat is alleen maar goed, denk ik. Is het eigenlijk een goede beslissing om dit nou bij de gemeente neer te leggen? Dat die de wet moeten uitvoeren? Um, ik denk dat het op zich het een hele goede beslissing is. Want je moet je voorstellen dat zeg maar, de VWA, zeg maar, dus dat is de voedselwarenautoriteit die het hiervoor deed, zeg maar, die, die, die controleerde een zeg maar, gemeente ja, één of twee keer per jaar. Dus. dus ja, je kan wel nagaan dat het, ja, dat het bijna niks is, zeg maar. Je ja, had ja. ja, een heel groot gebied en daar kwamen ze een of twee of drie keer per jaar. Dus dat, dat is eigenlijk niks. Dan kan je het en... risico nemen om, uh, om, om toch te doen, uh, eh, omdat je toch weet dat, dat de controles uh, minimaal zijn. Ja, ja, precies ja, ja. en ik, ik denk, maar het, het valt of staat wel met een heel goed beleid van, vanuit de gemeente. En ook, en ook dat ze er wel, zeg maar, ja, handhavens ja. voor, uh, voor vrijmaken. En ik, ja, dat is nog even de vraag of dat natuurlijk gaat gebeuren bij nou, de gemeente. Ja, maar u bent elke dag op pad gewoon? Elke dag op pad, ja. Ja, ja. ja, ja. ja. ja zolang ik werk. Hè. Dus ik ben ook wel vrij natuurlijk. Ja, nee, dat snap ik okay. ja. uh, Fijn dat we het even konden horen. Bedankt en uh, succes met het werk. Kortiaan uh, uh, vanuit uh, Vlaardingen uh, is dat. Kortiaan de, de Grote is een van die boa's. Uh, dat is een van de dertig is hij er. Uh, bij mij hier in de studio is Martijn Planker. Uh, uh, komt uit uh, Eindhoven. Nijmegen. Neem me niet kwalijk, Nijmegen, projectleider alcoholmatiging... bij de GGD daar in ja. de regio Nijmegen. Um, ja, 30, dat, dat klinkt niet veel. Klinkt niet veel, maar het is, uh, zoals deze man ook al zei... de voedsel- en warenautoriteiten die deed het. En die moest heel Nederland doen. En daar hadden ze echt niet een enorme megacapaciteit voor. Dus um, je kunt nu wel stellen dat we met deze nieuwe wet... veel um, uh, per gemeente, veel fijnmaziger kunnen gaan controleren. Uh, en systematischer kunnen gaan controleren. Ja. Maar goed, ik, ik hoor even wat die opleiding inhoudt... Zegt een maandje. Uh, uh -huh. ja, dat, dat klinkt nou ook niet als een hele zware studie. Dus dan zou je toch denken dat er wel, wel wat meer van die uh, van nou, Je moet er het type voor zijn. Je moet, je moet met jongeren om kunnen gaan, je moet met horeca mensen om kunnen gaan, met supermarkt personeel. En je bent geen bonnetjeschrijver. Het, het is niet boetes uitdelen. Het is praten met ondernemers en kijken van waar gaat het mis en hoe kunnen we het verbeteren. Want uh, het doel is niet om zoveel mogelijk. We hebben geen bonnenquota of zo. Nee, het gaat over dat we het goed gaan regelen. Ja. En dit, daar, daar het, is, het is meer een communicatievak als een, een bonnetjes schrijvenvak. Oké, okay, dus je kan niet een advertentie zetten en iedereen die daarop nee, op komt, nee, nee. Die, die kan je aannemen. Je moet nee. er wel bepaalde kwaliteiten voor hebben. Zeker weten. En u bent blij met die nieuwe regels? Mm -hmm. We zijn zeker blij met deze nieuwe regels. Waarom? Um, wij deden al de, de preventie. Hè, dus het voorlichten en het zorgen dat, dat mensen wisten... dat ze er iets aan moesten doen. Maar dan hield het voor de gemeente op. Want ze konden niet handhaven. Ze konden uh, nie, geen boter bij de vis, geen, geen als je het fout doet dan. En dat kan nu wel. Dus we kunnen nu met ondernemers gaan praten van wat gaan we regelen. En als we het goed geregeld hebben, dan hoeven we niet zo zwaar te controleren. Maar weet wel, als we signalen krijgen dat het fout gaat... dan moeten we wel verbaliserend optreden. Dus je, je, de cirkel is als het ware nu rond. Ja. En dat is wel mooi. Hoeveel van die BOA's lopen er in Nijmegen rond? Dus, nou, we zijn op dit moment bezig met een aantal BOA's op te leiden. En zoals je weet, die wet is nog maar net van kracht... en, en de aanlooptijd was redelijk kort. Dus wij uh, beginnen... Uh, binnenkort zijn de laatste BOA's... Uh, de eerste BOA's, sorry, die zijn uh, opgeleid. En dan gaan we met het hele traject van start van... Uh, hoe gaan we nou mm. de handhaving op een goede manier organiseren? Want, want dat, dat is nog belangrijker Precies, eigenlijk. want dat is wat hij ook zegt. Hè? Als er gauw zo'n uh, kroegeigenaar of een supermarkt weet... van nou ja, ik, ik kan één keer in het jaar misschien iemand, iemand langskrijgen... Mm -hmm. nou, dan, dan heeft het er geen enkele zin. De, nee. de ChristenUnie heeft daar ook voor gewaarschuwd. Mm -hmm. De Kamer heeft daar Klopt. vragen over gesteld. Klopt. Over het opleiden van die boers, Dat dat eigenlijk een beetje te, te, tegenvalt tot mm -hmm. nu toe. Over heel Nederland gezien. Is dat het gevaar dat dit een, een beetje een wasse neus wordt? Nee, want het, het gaat niet. Het, die BOA's zijn een bepaald zijn een onderdeel in het hele project. Hè? Het, het, um, het alcoholmaatgingsproject dat wij in de regio Nijmegen doen. daarmee zeggen we van we gaan met ondernemers proactief kijken. Bijvoorbeeld in onze gemeente uh, Millingen en Ubberg hebben wij met de supermarkten. bijvoorbeeld een project gedraaid. waarbij de supermarkten uh, de leeftijdscontrole gingen automatiseren. Waardoor het systematischer werd om die leeftijd te controleren. En dan weet je in die supermarkt, daar gaat het wel goed. want daar hebben ze een goed systeem. En dus kun je je, je concentratie. Je, je handhavingscapaciteit concentreren op de, ja, tussen aanleidingstekens de rotte appels. En die kennen we allemaal in onze gemeente. Je weet al, echt wel welke kroegen je echt gewoon keihard moet gaan handhaven. En bij welke je meer moet gaan praten over goh, hoe kunnen we het kunnen verbeteren. En dan heb je niet zoveel handhavingscapaciteit nodig. Als wel menskracht nodig die gaan zorgen dat er systemen komen in, in, in, in, in hooikaagelegenheden en supermarkten. Maakt het eigenlijk nog iets uit? Want de levensgrens is nu op 16 gesteld. Hè? Ja. Maar in het nieuwe uh, regeerakkoord staat 18. Ja, heerlijk. Het, maakt... ja, dat maakt het makkelijk. Ja. 18, de, heerlijk, zegt u. ja. Moeten nog hoger zelfs, nee? Nou, dat dat niet. Maar weet je, we zitten nu met twee leeftijdsgrenzen, en die leeftijdsgrenzen midden in het, in het jongerengebied, uh, dus een school heeft een groot probleem. Want dat dat die 16 jaar dat valt midden in de leeftijdscategorie. Als het straks naar 18 gaat, dan wordt het een stuk makkelijker. Want overal waar wat voor jongeren is, dus een school, een, een sportvereniging, jongerenwedstrijden, daar kun je gewoon duidelijk in zijn. Geen alcohol, punt en ook geen vergunning, geen ontheffingen. Mm. Dat maakt het allemaal wat, het leven een stuk simpeler als je het nu met die. 16 en dan he, de, de A's wel, de B's niet van de voetbalelftal en weet je, ingewikkeld ja, wordt het. Ja, ja. Even over alcohol en jongeren, want dat is ook waar, waar u zich natuurlijk mee bezighoudt. Um, ja, je kan wel zeggen, ja jongens, uh, jongeren moeten eigenlijk helemaal geen alcohol drinken, Het is misschien mm -hmm. het allerbeste, maar dat is een, een droomwereld en bovendien jongeren willen juist, he, die, die beginnen op een gegeven moment op een leeftijd te komen, ja ik wil ook wel eens een keer een drankje proberen. Ja. Nou, experimenteren hoort er gewoon bij bij jongeren en dat moeten ze ook vooral doen. Alleen het... Um, uh, een goed experiment, een gezond experiment... wat, wat ze echt moeten doorgaan, dat, dat valt of staat... bij het stellen van goede regels. Want het experiment is juist de regels starten. Kijken waar de grenzen liggen. Nou, als wij in het land geen grenzen stellen... Ja, dan, dan, ligt, dan stelt het lichaam de eigen grens. En dat is dan de grens van de spoedeisende hulp... en alcoholvergiftiging. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Dat ja. zie je ook in de cijfers. Veel, op veel jongere leeftijd meer drinken. Ja, klopt. Omdat wij in Nederland uh, in de laatste tijd... gewoon veel soepeler zijn omgegaan met jongeren. Van, en een beetje de onderhandelingscultuur. En iedereen, ach, we zijn toch allemaal... Jong geweest en laatste toch eens. Maar als we dus geen grenzen stellen aan het gedrag, dan gaan jongeren gewoon een grens opzoeken. En de eerste, de eerste grens die ze tegen gaan komen is de grens van hun eigen lichaam. Wat hun lichaam aankan en dan krijg je de alcoholcoma's ja. die dus ja, sinds 2002 um, exclusief zijn gestegen. Ja. En, en al die campagnes die er zijn, en we beginnen met zo'n kind onder een bierglas ja. bijvoorbeeld. Was u geloof ik zelf bij betrokken? Ja, bij die campagne. Klopt, inderdaad. Helpt dat nou ook? Ik bedoel, of, of zeggen <sì> jongeren die kijken daarna, ja, het zal allemaal wel, maar nou, ik ga toch lekker mijn eigen gang. In, in, we, vanaf 1990 doen we campagnes zegt richting jongeren. En do you know do you care? Dat was de allereerste jongerencampagne. En dat hebben we tot en met 2006 gedaan en in die tijd hebben we gezien dat we dat precies wat jij zegt, die reactie geven jongeren ook van ach wat laat maar. Maar in 2006 hebben we gestopt daarmee en toen zijn we ons gaan focussen op iedereen om de jongeren heen, met name de ouders en opvoeders. Ja. En die aanspreken op hun verantwoordelijkheid en ook sterker maken van joh, weet je, jullie zijn het belangrijkste referentiekader voor je kind. Maak daar gebruik van. Zorg dat jij die alcoholschade bij je opgroeiende kind Gaat voorkomen, En dat kun jij. Dat, dat, dat, dat heb je als opvoeder in je macht. Opvoeders voelen zich heel erg machteloos. Hè? Van, ah, mijn kind luistert niet en aan ah, die vriendjes en zo. Maar ze moet ze ook wel makkelijk van die opvoeders, want die kunnen dat makkelijk zeggen. Ja, want, precies. Ze, ze hebben wel degelijk macht. Ze hebben de grootste invloed op hun kinderen. Ja. Als, als een kind iets, iets vervelend vindt, is het hun ouders uh, teleurstellen. Dat vinden ze heel vervelend, jongeren. Dus, uh, ze, en ze zullen echt niet zeggen van ja, mama, natuurlijk, mama. Nee, want dat, dat hoort bij jong zijn, uh, tegensputteren en grenzen opzoeken. Maar die grens moet je wel stellen. En dan ja. moet je gewoon aan vasthouden. Ik zag ook dat er supermarkten zijn die nu zelf flyers uitdelen: van uh, wij zijn strafbaar als we die ja. drank verkopen. Schrikt dat ook nog af op een of andere manier. Nou, die nieuwe wet, zeg maar, de, de, de grote verandering is dat jongeren zelf nu ook strafbaar worden. En het uh, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gezegd: van we gaan daar een campagne op lanceren. om jongeren in ieder geval te informeren over het feit dat niet alleen de ondernemer strafbaar is, maar de jongeren zelf ook. En VWS heeft toen gezegd: van nou, dat gaan we samen met de maatschappelijke partners doen die daarbij betrokken zijn. En de supermarkten, die zijn dus in, in het kiel van die landelijke campagne ook begonnen met een flyeractie... om eh, te vertellen aan jongeren... Joh, jullie zijn ook strafbaar als je drank koopt terwijl je nog in 16 bent. Ja, ben je zelf eigenlijk opgevoed door je ouders van uh, drank maar dan wel met maat? Of, uh, uh... Nou, ik ben heel laat begonnen met drinken. En dat heeft wel te maken met het feit dat ze er thuis ook niet zo positief tegenover stonden, denk ik. Nou goed, uh, zo zie je maar wat er van kan komen. Uh, dank uh, voor het meedoen in deze werklunch zonder alcohol vandaag. Ja. Uh, Martijn Planken, hij werkt voor de GGD in de regio Nijmegen. Hartelijk dank. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week Anne van der Veen. Zij duikt in de wereld van de yoga. Op steeds meer plekken in Nederland kan je yoga beoefenen. Populair zijn de fysiek zware vormen. In de maand van de spiritualiteit en goede voornemens... vragen we ons af, hebben al die vormen van yoga... nog wel iets te maken met de traditionele vorm van yoga? Anne kijkt bij yogaschool 40 degrees. Dat is in Amsterdam, waar je kan yoga in 40 graden Celsius. Het is heel stil hier, dus ik moet een beetje fluisteren. Het is bloedheet. Ik loop nu weer naar buiten, want iedereen is daar een beetje aan het rekken en strekken. En het is echt heel warm binnen. Hoe warm ga ik het krijgen? Uh, het zal nooit hoger zijn dan je, uh, zeg maar als je koorts krijgt, maar er binnen is het 40 graden. Dus je zal een lichte verhoging krijgen. Maar het is juist goed om ook, netzelfde als je ziek bent, om bacteriën en alles te doden. Dus je zal wel een verhoging voelen, maar niet dat je oververhit draait. Ik ben Hup Verheij, uh, ik ben uh, 37 jaar oud en ik ben een yoga -leraar. En net begonnen met een yogacentrum. Yoga is eigenlijk één worden of één vallen met wat is, wat er op dit moment is. Ja, ik heet uh, Koen Buchter. Ik uh, werk op dit moment uh, voor verschillende omroepen. On onder meer voor OHM, dat is de Hindu-omroep. En uh, nou, ik geniet op dit moment uh, van jou dat jij mij hier uh, aan het interviewen bent. Ieder mens heeft ook wel eens een yogamoment gehad, zou ik ze zo willen zeggen. Als je bijvoorbeeld een uitzicht, je staat op een hele grote berg... en je ziet daar Frankrijk heel mooi... En dan denk je, wauw. En op dat moment is er eigenlijk geen Koen, hè? want ik zie dat uitzicht. Ja, Koen ervaart dat uitzicht, maar tegelijkertijd geniet ik gewoon van dat moment. Maar pas als iemand zegt van, ja, wat mooi, hè? wat een mooi uitzicht, zo, schitterend. Dan maak je het weer tot een concept, dan maak je het weer tot iets niet-levends. En op het moment dat je er gewoon van geniet, dat zou ik dan eigenlijk als een yoga-moment willen omschrijven. Oké, okay, welkom iedereen, mijn naam is Katrina. Dus um, so voordat before we get started, I'll have everybody stand up en let's start. Inhaling through the nose for één, twee, drie. Je kan het zien als sport, maar dat is hoe je het zelf wil beleven. Kijk, het, het zit meer in jezelf. Het is niet wat ik zeg dat je moet doen, maar hoe je het zelf gaat beleven. Mijn eerste ervaring was dat ik, uh, ik dacht, ik zag het ook als een sport. Van oh, ik was gewend om te kickboksen. Maar ik moest, de eerste les moest ik alleen maar zitten. En ik begreep er helemaal niets van. Ik ben heel competitief. En toen dacht ik: dit moet ik ook kunnen. Want hoe kan het dat ik moet zitten? En jong naar oud, die kon alles meedoen. En ik moest alleen maar zitten. Maar ik zag het puur als sport. En niet luisteren naar mijn lichaam: hey het gaat even niet. Dan ga ik rustig zitten. Dus je hebt allemaal verschillende. Weet je, het is allemaal. Het, misschien vind jij het een sport. En zo heel veel mensen kunnen het een sport vinden. Deze vorm van yoga is 19 minuten lang concentratie. Dus dat is, ja, dat is een soort meditatie ook. En alleen met je ogen open, maar wel 9 minuten lang. En dat kan je er ook uithalen. Flex your feet, arms above your head. Inhale, strong, sit up, double exhalation. Wat jij hebt gedaan tijdens die Bikram Yoga, dat, ja, dat zou ik omschrijven als gymnastiek. En misschien niet zozeer als yoga. Tenzij jij, terwijl jij aan die Bikram Yoga uh, daar was, dat je dat ook met je aandacht hebt gedaan. En dat je ook echt het gevoel hebt gehad van. Ik ben nu bezig in het hier en nu. Ik heb dit met aandacht gedaan. Ik heb mezelf beter leren kennen. Is dat zo? Ja, dat is een uh, lastige vraag. Um, of, ik... Nou, ik niet. Maar ik had wel het idee dat... Want ik was gewoon heel druk met andere dingen. Omdat het misschien ook de eerste keer was. Maar ik zag wel mensen om mij heen. Die zaten er wel lekker in. Iemand als Johan Cruijff. Dat is nou iemand... Uh, ik heb daar beelden van gezien. Als ik die man zag voetballen. Of nee, Messi, Lionel Messi. Dat zijn mensen die zijn met yoga bezig. Want die zijn op dat moment helemaal aanwezig in het spel. Die denken er niet over na. Thank you so much for coming today. And I hope you all have a wonderful night. Drink lots of water. Namaste. Volgens mij zie ik hier een meisje staan die het voor het eerst deed, net als ik. Hoe ging het? Ja, ging wel. Maar het was wel heel lang. En waarom? Ja. ja, ik weet niet. Misschien moet ik er nog even van bekomen. Hier is uh, iemand die wat meer ervaring nou, heeft. Nou, dat valt nooit mee hoor. Het is niet leuk. Het is niet leuk. Waarom doe je het dan? Nou ja, ik word wat ouder hè. En dan moet je toch wat blijven doen. En die gym, ja, dat doe ik niet meer. Dit is gewoon supergoed. Zeven kilo kwijt in anderhalf jaar. En dan echt dat het niet meer terugkomt. En terwijl we zo staan uit te puffen vraag ik me eigenlijk af... hoe zou het zijn om iets minder fysiek bezig te zijn met yoga... maar iets meer geestelijk. En dat komt mooi uit, want dat ga ik morgen doen. Want dan ga ik een wat klassiekere vorm van yoga uitproberen. In de praktijk dus, in de wereld van de yoga met Anne van der Veen. Deze hele week rond dit tijdstip. Zometeen stand.nl, de stelling. Het is terecht dat ChristenUnie en SGP zich zorgen maken... over de afbraak van christelijke verworvenheden. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Gaan we zo horen. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is uh, Jeroen. Radio 1, het NOS-journaal. De Hema had de moslima, die werkte in een Belgische vestiging in Genk... niet mogen ontslaan omdat ze een hoofddoek droeg. Het bedrijf moet de vrouw uh, ruim 21.000 euro achterstallig loon betalen. Dat heeft de arbeidsrechter in België bepaald. De politie heeft een man van 22 uit Meppel aangehouden... voor de moord op een bejaarde vrouw in 2009. De DNA van de man komt overeen met het DNA van de dalen. De 88-jarige vrouw werd in juni 2009 vermoord in een verzorgingshuis. Bij de schietpartij in Amsterdam afgelopen zaterdag was een derde auto betrokken. Volgens de politie zaten in de auto een donkerkleurige Volkswagen Golf. Meerdere personen vanuit de auto zou ook zijn geschoten. De auto is inmiddels uitgebrand teruggevonden. En bij een brand in een flat in een Parijse buitenwijk zijn vijf bewoners omgekomen. 18 mensen raakten gewond. De doden zijn een vader en een moeder en een twee kinderen. En een vriend die in het appartement verbleef. Dat waren de hoofdpunten.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 De zondagsrust, de weigerambtenaren en nu ook de toegang tot de gemeentelijke basisadministratie... zijn punten waar de christenen verworven rechten gaan verliezen, zo lijkt het. Dit kabinet denkt geen steun nodig te hebben van christelijke partijen... en nu aan de verworvenheden die christenen al decennia hebben. Maar moeten christenen zich gaan schikken in de rol van minderheid? Of heeft het christendom zoveel voor Nederland betekend... dat de christelijke waarden behouden moeten blijven? Ik praat erover met Joël Voordewind, Kamerlid voor de ChristenUnie. Dag meneer Voordewind, goedemiddag. Goedemiddag. En nog het allerbeste voor 2013. Ja, is gelijk. Wilt u het ook tegen al die andere Kamerleden zeggen? Anders blijven we elke week dit maar roepen. En, uh, het mag, uh, mag nog twee weken, geloof komt, ik. Het komt uit een goed ja. hart allemaal hier. Ja. Uh, u weet intussen het klappen van de week, maar dat is niet veranderd. 2013, uh, gewoon drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Hier komen ze. Het christendom verdient een bijzondere status binnen Nederlandse wet. Nee. Alle, re alle religies moeten evenveel vrijheden hebben. Ja. Een kabinet laat zijn ware kracht zien als het de overtuigingen van een minderheid respecteert. Helemaal niet eens. Dat is duidelijk dan de stelling en ik roep onze luisteraars natuurlijk ook op om daarop te reageren en dat doen ze al zie ik ook via onze site, maar dat kan op meerdere plekken. Uh, dus daar komen ze nog een keer al die gegevens. De stelling eerst maar eens even. Het is terecht dat ChristenUnie en SGP zich zorgen maken over de afbraak van christelijke verworvenheden. Bent u het eens of oneens? SMS staat naar 7070. Kost 50 cent, u mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. en als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje #standpunt. Nou, het lijkt me duidelijk dat u eens zegt. Ja, inderdaad. Um, het is natuurlijk... Uh... Een rare zaak als uh, christenen uh, als een soort beschermde diersoort... gebruikt uh, zouden worden, voorzien zouden worden. Dat moeten we helemaal niet willen. En dat is ook helemaal niet nodig trouwens. Christenen zijn nog steeds 6,1 miljoen mensen zijn lid van een kerk. Dus dat, dat, ja, dat is wel een hele grote minderheid, uh, moet ik zeggen. Maar het gaat mij natuurlijk om de achterliggende gedachten van D66... nu weer met de gemeentelijke basisadministratie. Voorheen ook de centraad van kerken, et uh, het gaat maar door. Ja, Ze zien hun kans schoon om uh, nu er geen christenen in, uh, de in het kabinet zitten. Om natuurlijk de ene naar de andere steek... Uh, uh, met een verhoogde zuurgraad uh, uit te delen aan ons. De SGP noemt dat zelfs uh, Christenpesten. Uh, kunt u dat daarin vinden? Ja, kijk, de D66 is een partij die staat voor vrijheid ook en democratie. En als je teruggaat, ik, wij bestaan, nou, ik mag het vandaag zeggen... Nederland bestaat 200 jaar. 1813 is Nederland officieel ontstaan. Juist op de grondvesten van godsdienstvrijheid, onder andere. En dan verbaas ik me erover dat een liberale partij als D66... dit soort dingen constant weer doet. Want juist zou je de vrijheden van alle groepen in een samenleving... moeten garanderen als D66. Ja, dat Um, niet. ja maar goed 66 ik, ik die zeggen van ja als ik op zondag wil winkelen dan is dat mijn vrijheid en, ja, dat, en dat moet maar... dan niet worden geblokkeerd... door mensen die, die, die, die dat anders vinden, uh, in dit geval christenen. Nee, de vraag is of je dan uh, de vrijheid van anderen daarvoor moet ontnemen. Uh, namelijk de kleine winkeliers die daar heel erg tegenaan zitten te hikken... dat die grote supermarktketens natuurlijk makkelijk hun personeel kunnen, uh, bij elkaar kunnen krijgen... maar die kleine winkels dan gedwongen worden om ook open te zijn. En daarmee ontneem je eigenlijk een samenleving, een collectieve uh, rustdag... zoals we dat ook eerder met de Partij van de Arbeid netjes hadden afgesproken. Als, als niemand meer eenzelfde dag vrij is, ja, wanneer kunnen we elkaar dan nog ontmoeten... Mm. En natuurlijk zit er voor de christenen erbij dat het verstandig is... om één dag uh, gewoon rust te nemen en voor ons naar de kerk te gaan. Nou ja, D66 zal zeggen, van ja, dan kiezen we dat gewoon een andere dag voor. Dat is aan iedereen vrij dan om dat te bepalen. Waarom moet dat per se de zondag zijn? Maar goed, laten we even hebben over, die, ja. over het actuele punt. Want dat is die, die gemeentelijke basisadministratie. Want Dat is het volgende uh, ding waar uh, D66 van zegt. Ja, uh, wij vinden niet dat kerken daar nog toegang toe moeten krijgen. Ja, dat is heel apart. Ten eerste, als mensen dat niet willen, kunnen ze dat gewoon doorgeven aan de gemeente. En dan uh, wordt die informatie niet verspreid. Maar ten tweede wordt die informatie al jarenlang verspreid. Niet alleen aan kerken, uh, maar ook aan uh, pensioenfondsen, aan verzekeraars... en van alles en nog wat, wat commerciële doeleinden uh, voor zich heeft. En de kerken hebben dat uiteraard niet. Um, dus het is een beetje raar om daar de kerken dan uh, specifiek uit te halen. Als je het doet, dan zou je het of voor iedereen moeten doen... of voor niemand moeten doen. Misschien moet je het wel uh, uitbreiden als het gaat om de sport verenigingen of wat dan ook. Um, uh, want de kerken bewijzen juist hun maatschappelijke dienst... Uh, door uh, een aandeel te leveren aan de samenleving. 132 miljoen spaart de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld uit... door allerlei kerkelijk werk te doen. Hmm. Maar wat betekent dit voor kerk als dit straks uh, eventueel niet meer mag? Nou, Dat betekent dat uh, uh, uh, als er een verhuizing plaatsvindt, uh, dat uh, kerken dat dan niet weten. En dus ook niet uh, kunnen vragen of mensen nog interesse hebben om naar een dichtbijzijnde uh, kerk uh, te gaan en daar actief te, te worden. Er is geen man overboord natuurlijk, maar het is wel weer een typisch voorbeeldje van D66 hoe ze... Uh, ja, de christengemeenschap uit het publieke leven willen houden. Hè? Dat ze eigenlijk tot terugdringen tot, uh, tot achter de voordeur. Uh, uh, want even nog over dat, want de SGP noemt dat dus echt christenpesten. Vindt u dat, uh, is dat een terecht woord dan in dit geval? Is, is het echt zo dat het het pesten van christenen is? Of is het echt meer van dat deze zet opkomt voor de dingen waarvoor zij nou juist staan? Nou, het gaat natuurlijk wel opvallen als je uh, het kabinet zit er nog maar een paar maanden, als je achter elkaar uh, dit soort voorstelletjes doet. Um, uh, en je kans grijpt om, als er eindelijk eens een keer... niet een christelijke partij in het kabinet zit... om alles wat je uh, ook maar enigszins uh, christelijk vindt... Uh, om die verworvenheden aan te tasten. Mm. Um, uh, kijk... We hebben voorheen ook Youth dat was een christelijke organisatie... die gebaseerd op hun kwaliteit een subsidie had gekregen... toen van de gemeente Amsterdam. Die zijn hun subsidie kwijtgeraakt omdat zij christelijk personeel in dienst hadden. Nou ja, als we die kant op gaan, dan zou het betekenen... dat volgens de liberale dictaat alleen nog maar bijvoorbeeld... de AVRO of de Tros gefinancierd zou moeten worden. En dan oh. haal je echt de pluriformiteit uit een samenleving. Ja. Um, en, en u zei net al even in een, in een bijzin, maar ik heb hem goed gehoord. U zei, van het moet ook niet alleen dan... het, het je zou het misschien zelfs moeten uitbreiden, dus ook ik noem. Wat ook andere uh, religieuze organisaties zouden dan in die basisadministratie moeten kunnen. Ja, kijk, waarom uh, de kerken erin staan, is omdat mensen dat zelf hebben aangegeven dat ze lid zijn uh, van een kerk. Als ze dat niet doen, ja, dan uh, is dat natuurlijk ook geen uh, openbare informatie. Um, en als mensen daar bezwaar tegen hebben... dan kunnen ze zich ook dat, dat melden bij de gemeente. En dan, worden ze, dan krijgen ze ook geen brief van de kerk van u bent verhuisd. Uh, uh, nou, Er zijn een aantal kerken in, in Amsterdam bijvoorbeeld... Uh, waar u terecht zou kunnen. Dus het is helemaal niet nodig dat D66 dit doet. Het is echt uh, inderdaad een beetje een pesterijtje. Maar het verbaast me van D66... want uh, ja, als je uh, juist die minderheden in de samenleving niet respecteert... dan gaat het ten kosten van de kwaliteit van de democratie. Is het eigenlijk vooral D66? Het is met name D66 die niet zo'n kans schoonziet. Maar je ziet het natuurlijk ook bij de Partij van de Arbeid en de VVD... die plannetjes lanceren, bijvoorbeeld over die zondagsrust. Nou, Dat was allemaal netjes geregeld. Voorheen met de Partij van de Arbeid die hetzelfde belang inzag... en uiteindelijk tot 12 koopzondagen is gekomen. Maar je ziet het nu ook met de leerlingenvervoer voor het christelijk onderwijs. Daar wil de Partij van de Arbeid eigenlijk vanaf. Daar waar het verder is dan je woonplaats. De zendtaad van kerken staat natuurlijk ook in het regeerakkoord... Specifiek, van alle bezuinigingen, 300 miljoen, halen ze 6 miljoen uit voor de zendtijd van kerken. Ja, dat zijn wel tekenen aan de wand natuurlijk. Kunt u zich ook voorstellen dat er inderdaad mensen zijn die vinden dat de ruimte die de kerk binnen de Nederlandse wet heeft, dat die misschien wel wat, wat te ruim is en dat dat, dat, dat teruggedrongen moet worden? Kijk, daar waar er een scheiding van kerken staat is... moet je dat uh, goed in de gaten Dat betekent dat uh, de politiek niet mag vertellen... wat er van de kansel wordt gesproken. En uh, de kerken uh, kennen ook hun eigen positie... en betekent dat zij niet gaan over uh, wat er in Den Haag gebeurt. Dat hebben we uh, netjes afgesproken. Gelukkig hebben we dat ook uh, zo afgesproken. Maar dat wil niet zeggen dat een gelovig iemand... of een christelijke organisatie... Uh, zijn uh, activiteiten niet in de samenleving zou mogen ontplooien. Dat, dat, dat een christenunie bijvoorbeeld verboden zou moeten worden... omdat ze een christelijke nee, partij is. Dat is toch ook niet wat D66 wil uiteindelijk? Nee, maar je ziet natuurlijk wel de eerste stappen... Uh, waarbij zij heel gericht christelijke organisaties uh, op het oog hebben... Uh, je ziet het met de zendheid van kerken. Uh, die worden eruit gevist. Uh, terwijl de bezuiniging zou je kunnen zeggen... dat is een taakstelling voor uh, de publieke omroep. En de publieke omroep Hilfsum zou maar zelf moeten uitmaken... waar ze dan die 300 miljoen vandaan moet. Nee, in het regeerkort staat specifiek de 2V2, de christelijke omroepen... Uh. Uh, die getarget worden. Dus daar maak ik me wel zorgen over. En het verbaast mij ook van een liberale partij zoals uh, de VVD. Ja, ik, want ik wou net zeggen, D66 is nu niet, niet in het kabinet. Dus die hebben daar in ieder geval niks mee te maken met, het, uh, met dat Nee, maar die maken er handig gebruik van natuurlijk... dat er geen christelijke partij in het kabinet zat en wat ik al zei de VVD heeft voortouw genomen om die subsidie van Youth for Christ een jeugdorganisatie een jeugdhulporganisatie weg te nemen toen terwijl, tijd... terwijl Rutte nog niet zo lang geleden werd toegejuicht op een SGP jongeren dag ja dat is opmerkelijk laat ik een beetje zien hoe pragmatisch uh, Mark Rutte is uh, toen had hij de SGP nodig zaten ze op de achterbank uh, nu die ze niet meer nodig heeft in de eerste kamer ja nu geeft hij ze uh, geeft hij plank gas hè. wat er ook eerder is gezegd 130 gaat hij vooruit en uh, ziet hij ze niet meer staan dus daar uh, is hij erg pragmatisch ja. in. En het valt me ook een beetje tegen van hem als liberaal. Torbecker was tenslotte zijn grote voorbeeld. 1848, ook daar in de grondwet, mm -hmm. werd godsdienstvrijheid juist gegarandeerd. Ja. Ja, u zat zelf in het kabinet met, uh, ja u niet, maar uw partij. Met, ja. uh, met de PvdA. En, uh, ja, had u toch ook andere afspraken, denk ik, met ze? Ja, toen, toen viel de, de, ja, zat de VVD er natuurlijk niet in. CDA en Partij van de Arbeid wel. Toen viel er goed te praten met de Partij van de Arbeid. Uh, toen hadden we natuurlijk ook nog uh, CDA. Maar uh, ja. met name ons. Uh, en toen. Ja, was er goed te spreken en praktische maatregelen te nemen. Ook bijvoorbeeld voor de gewetensbezwaarde ambtenaar. Uh, uh, daar waar er getrouwd wilde worden, daar moest getrouwd kunnen worden. Nou, dat was praktisch geregeld. En nu zie je ook dat dit kabinet vindt... Uh, dat die gewetensbezwaarde ambtenaren eigenlijk moeten verdwijnen. Daar waar trouwens de linkse partij, moet ik erbij zeggen... in de jaren zeventig erg gepleit hebben voor... Um, alternatieve dienstplicht. Hè? Daar waar ze principiële bezwaar hadden tegen het leger... Uh, wilden de juiste de linkse partijen, uh, met name ook D66... maar ook de andere partijen, wilden juist die vrijheid uh, garanderen. Uh, overigens, ik, wat, ik, ik kijk alleen maar even naar de, de beëdiging van dit kabinet. Hoe waren het, bijvoorbeeld van de PvdA twee ministers... Ja. Uh, heb ik zeker geteld, die Bloom de eetaf ja. Ja, leggen. Dus bedoel, is het nu zo dat dat daar wel... het is toch niet zo dat die dan hun principes maar zo overboord zullen gooien? Nee, maar het, het zijn er op? inderdaad maar twee van. Wat was het? De 16 uh, ministers uh, en staatssecretaris die daar waren. Dus het, het, het is wel beperkt. Maar goed, uh, kijk, je hoeft geen christen te zijn om voor godsdienstvrijheid uh, uh, te zijn. En juist die pluriformiteit uh, mooi te vinden in een samenleving... dat er niet een soort uh, liberale dictaat gaat heersen... en dat de minderheden dan uh, genegeerd gaan worden. Juist de, de, de samenleving krijgt kleur door de verschillende groepen uh, die meedenken en die de, de samenleving mede vormgeven. Ja. Um, het zit hem inderdaad ook vooral uh, in het CDA... die dan nu uh, een, vloor, een behoorlijke klap hebben gekregen tijdens de verkiezingen. Dus niet in het kabinet zitten. Dat is een tijd... Uh, uh, nou, dat is lang geleden, laat ik zeggen, dat, dat, uh, ja, dat het zo paars was. paars 1 en 2. Ja, ja, um, um, ja komt, dat, komt dat nog wel weer terug, denkt u? Ik bedoel, is er, is er nog ruimte voor christelijke politiek? Nou, ik denk eh, partijen zoals ook de ChristenUnie die staan voor en een duurzame economie. Belangrijk nu in de tijden van crisis niet alleen te denken hoe komen we uit de crisis, maar hoe kunnen we de samenleving ook beter en eerlijker inrichten. Zodat we hem eh, goed kunnen overgeven aan de volgende generatie. Eh, die visie samen met eh, hoe belangrijk het gezin is, hoe je daar eh, zorgtaken en werktaken goed met elkaar kan. Kunnen combineren zodat je ja, een burn-out kan voorkomen, mm. zodat uh, mensen uit elkaar vallen, waardoor de kinderen de dupe worden. Die principes. Uh, inclusief het opkomen van kwetsbare groepen... waar de ChristenUnie voor staat. Ik denk dat dat uh, nog steeds hard nodig is. En, in spree en Spreekt dat ook niet-christelijke mensen aan? Hoe zijn er, zijn er veel leden van de ChristenUnie die niet eens uh, christelijk zijn? Ja, uiteraard. Uh, er zijn, ik weet van anderen... Die, uh, uh, ja, Vuijsje was vroeger een voorbeeld. Hè. De, de, de grote denker mm. uh, die toen uh, ook zei... openlijk van ik steun de ChristenUnie, ik stem ook de ChristenUnie. Mm. Niet omdat ik christen ben, want dat was hij niet... maar wel omdat hij de mm. principes, maar met name het programma, sterk vond. Nou, ik weet niet of je het... Uh, Opiniestuk van uh, August Hans Den Boef hebt gelezen uh, in de Volkshand. Uh, schreef hij, schrijver trouwens, van het boek God als hype? Uh, hij zegt: De christenen zijn hun politieke meerderheid kwijt, waardoor ze zich nu gaan beroepen op een uitzonderingspositie. Waarin ze vinden dat hun religieuze regels strenger gelden dan de wettelijke regels, zelfs als die regels met elkaar in strijd zijn. Want ze moeten zich gewoon neerleggen bij de regels die voor de meerderheden gelden. dus Den Boef. Ja. Nou ja, dan heb je het over die. Uh, uh, wat is dan een meerderheid, hè? Dan heb je dus over het dictaat van een. van een mogelijke liberale staat. waarbij uh, het belang van christelijke organisaties. Um, uit het oog wordt verloren. En dan denk je, van dan haal je een heel veel kleur van een samenleving af. Maar ook heel veel waarden die uh, bijvoorbeeld kerkelijke organisaties uh, nu hebben. Ik noem me alleen maar even ontwikkelingssamenwerking. Waar het grootste deel van de organisaties christelijk zijn. Ja. Maar ook de zorg die uh, voor een groot gedeelte... uit uh, de christelijke overtuiging voortkwam. Het onderwijs, bijzonder onderwijs. Uh, ja, nog altijd veruit in de meerderheid. Uh, als je het vergelijkt met het, uh, het uh, openbaar onderwijs. En ook de kwaliteit daar is hoger dan in het openbaar onderwijs. Eigenlijk waarschuwt u, uh, je moet uit kijken dat je dit niet uh, zomaar allemaal uh, weglaat. Uh, je moet het kind met het badwater niet weggooien. Dat geef ik maar de liberalen mee, um, maar ook de partij van de arbeid. Want um, ik denk dat de samenleving nog heel hard uh, al die vrijwilligers van de kerk en christelijke organisaties nodig heeft om uh, onze samenleving uh, goed te kunnen laten draaien. Goed. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, u blijft meeluisteren. Ik kom zo meteen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Er is op de site al flink gestemd, zie ik. 1242 mensen om precies te zijn. 48% is het eens met de stelling. 52% oneens. En die stelling luidt, het is terecht... dat ChristenUnie en SGP zich zorgen maken... over de afbraak van christelijke verworvenheden. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, ze maken zich terecht zorgen... Ik vind het uh, niet christelijk en, en ook egoïst als mensen uh, door willen drukken... Dat, uh, dat op zondagen ook de winkels open zijn. Uh, ook al zou de winkelier uh, van zijn zondagsrust willen genieten. Ja. Um, dus u bent het eens met de stelling? Dank u wel. StampenL, goedemiddag. Ja, met Ron Dingemans. Um... Ik uh, wil dus zeggen dat ik uh, soms uh, bepaalde christen niet begrijp. En ze moeten zich ook aan de wetgeving houden die er is. En ik vind dat politiek en kerk gescheiden moeten zijn. Ook homo's moeten gewoon accepteren. Ze moeten ook maar... Uh Zeg aan de wet houden wat betreft, dat je ook homohuwelijken moet kunnen afsluiten. Ja. Goed, nou ja, daar, daar doet het kabinet ook van alles aan nu. En dat is uh, maar terecht ook. Ja. En diegenen die niet naar de winkel willen op zondag of, of bepaalde bedrijven, of uh, mensen die dat uh, niet willen, dan moet gewoon een overleg kunnen, uh, de, dat je gewoon op andere dagen werkt. Ja. Maar dat zou ook voor moslims of voor joden kunnen gelden, die, ja. niet op bepaalde dagen willen werken. Maar, okay. En dat is precies hetzelfde. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ben ik? Ja, zeg maar. Ja, daar heerlijk. Net bij Berghuis West-Nederland. Hey. Ik ben het helemaal, helemaal eens met de stelling. Christelijke verworvenheden die hebben, hun, uh, hebben zich al bewezen. De, ja, ze hebben erg veel bijgedragen aan orde en ook aan gezag. En je ziet nu eigenlijk wel dat er dat een ondermijning is van gezag. En, en mensen raken steeds meer losgeslagen. Dus. En ik moet zeggen: humanisme heeft ook helemaal geen alternatief. Deze zichter heeft helemaal geen oplossing om, om, om dat gat op te vullen. De, de, de, ze moeten uh, onerkennen dat de misselijke uh, de misselijk tekort eigenlijk uh, nou ja gewoon niet niet iets is wat zo uh, wat, wat opgevuld kan worden uh, door, uh, door, uh, door ratio, ratio, zeg maar. Uh, even de aanleiding, hè? dat is dus inderdaad die, die, die gemeentelijke basisadministratie. Dus dat betekent eigenlijk dat je, als je nou, stel maar je hebt in west Nederland gewoond... En je gaat ineens naar Den Haag, dan krijg je ineens een, een briefje thuis van de kerk van... Uh, hallo, welkom in Den Haag en uh, wij zijn er ook, kom eens langs. Vindt u dat gek of niet? Eh... Dat, dat, dat, uh, ja, nou, het is een derde. Zoals je al zei, het is, het is, het is vrij aan, aan, aan de persoon zelf om, om daarin gekend te worden of ja. niet. Het hoeft, en, het hoeft niet, zegt u, dus je kan je gewoon daar uitschrijven, dan heb je daar, daar heb je daar Ja, niet dat de lijkt me. Ja. Ja. me. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met de heer Van Rest. Ik wil het even scherp stellen. Laten we zeggen, een natuuristenvereniging die net zo groot is als die Christenvereniging. Ja. En die gaat bepalen. Iedereen. Wij willen zondagsrust iedereen naakt naar het strand of recreëren. Dan zou heel Nederland op zachterste benen staan. He, dus dat zijn, dat kan hun dan no verworvenheden noemen, want hun prediken dat jaar. He, dat uh, mm. na, nu dat is. Maar andere ook moet... dringen. Laten ze hun zaak zelf sluiten op zondag als ze Christen zijn. Daar zijn ze Christen voor. Mm. Ja. Dan sluit als je echt christen bent, dan sluit je op zondag je zaak. En dat heeft niks met kapitaal te maken, maar dat heeft met religie te maken. Ja, en Het is wel zo natuurlijk, ik denk dat het voor de winter daar wel gelijk heeft. Als je, als je, het is natuurlijk een beetje een voorbeeld met een knipoog wat u noemt, die vereniging, ja, ja. Want die, die hebben natuurlijk niet zoveel gedaan aan ontwikkelingssamenwerking, en noem het allemaal maar. En, en, en het zit er zo in het maatschappelijke leven. Dus in die zin gaat het er gelijk niet helemaal op. Maar u zegt eigenlijk, ja, je zou voor iedere vereniging hetzelfde principe moeten houden. Ja, gewoon. Het is ook maar een vereniging. Je kunt ook zeggen, net als met alcohol, die staan op de achterste benen dat er geen reclame meer gemaakt mag worden. Ja, dat is ook een vereniging die ik wil verkopen. Het Christendom wil iets tussen zaakjes verkopen. Ja, als men dat dan af gaat schaffen dat ze zich dat voor een ander niet mag opdringen, net zoals alcoholreclame. ja, dan vind ik dat reëel. Oké, dank u wel. Stamptnl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met graders Roodbeen uit Veenendaal. Dag meneer. Allereerst uh, de medewerkers en de luisteraars de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar. En van hetzelfde. Dank u wel. En uh, wat betreft. Uh, de... De samenwerking tussen de ChristenUnie en de SGP, dat, dat zou ik zeer op prijs stellen. En ik zou ook wensen dat het CDA, gezien dit, het belang van dit onderwerp, ook hieraan zal deelnemen als christelijke partij. En mogelijk individuele christelijke kamerleden van diverse partijen. Ja. U zou wel voor een, een, een brede christelijke partij zijn, dus dat ze met elkaar uh, samen gaan werken of misschien in elkaar opgaan zelfs? Ja, dat zou zeer zeker, maar als het allemaal op de, op de juiste basis gebeurt. En, en dan zou het met die christelijke waarden in, in de, nou ja, dat, of verworvenheden, zoals we het in onze stelling hebben gezegd, zou het wel goed komen. Ja, daar moet men zeer zeker op letten op de juiste christelijke waarden en hmm. normen. Ik laat attent daarop. Nou, d -d Dank u wel voor het bellen vanuit Veenendaal. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met Henk. Hallo. Henk. Ik ben het uh, oneens met de stelling. En uh, die meneer, niet hiervoor, maar daarvoor, die had het al heel goed verwoord. Uh, we hebben natuurlijk hier in Nederland een uh, scheiding tussen kerk en staat. En. Uh, ja, dan zal het CDA weer zeggen van... ja, maar dat is iets anders dan een christelijke partij. Dat zal best wel zo zijn. Maar je ziet toch dat in de afgelopen honderd jaar... hebben alle christelijke mensen... toch wel behoorlijk veel privileges op kunnen bouwen. En het wordt tijd dat dat eens gecorrigeerd wordt. Het feit, als men wil dat er op zondag gerust wordt... wil niet zeggen dat ik dan gedwongen moet worden... om op zondag niet te kunnen winkelen. Als we dat zelf willen... Prima, zomaar te bedden, maar ga niet bepalen hoe ik zou moeten denken. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, met Van Oost uit het kring van de IJssel. Ik wilde graag reageren. Ik uh, vind eigenlijk de zorg van uh, SGP en ChristenUnie terecht. Uh, Wij hebben die zorg ook. Uh, het is zo dat het gaat er niet om dat we elkaar... mensen wel eens even zou moeten, dat zou moeten opleggen of opdwingen. Maar godsgeboden zijn heilzaam voor ons volk. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Alle hmm. verwording, dat is toch... Echt het gevolg van het verlaten van gods wet. Ja. Kijk, God die, die, wil, die heeft ons niet voor niets een rustdag gegeven. om te voorkomen dat wij als mensen door zouden draaien. Maar het punt is natuurlijk wat die meneer hiervoor ook zegt. Zo van, ja, ik wil ook wel misschien wel een rustdag, maar die, maar die wil ik gewoon, de, wil ik veel, op woensdag nemen of zo. Waar moet dat per se op zondag? Dat is wat die meneer hiervoor zegt bijvoorbeeld. Kunnen ze ja. zich dat voorstellen? Ja, op, ja nou, voorstellen. Ja, kijk, ik probeer iedereen met respect te behandelen. Dat zult u begrijpen. Nee, maar kijk, zijn punt is: waarom moet dat, wordt dat, moet dat worden opgelegd op deze manier? Ja, het, het, het, na, het eh, triest is eigenlijk dat het eh, als, als opleggen wordt gezien. Hè? Dat is hele, de hele discussie, denk ik, waar men uh, ja. zich dan, dan een, beetje, een beetje druk over maakt, van opleggen. Ja, goed, God heeft de zondag ingesteld als, als rustig. En, en ja, dat zal, het volk zal er toch wel bij varen. Ja, ja. het is, het is, het is, het is als er als brandgevaar is, dan, dan word je er ook gewaarschuwd. En, en ja, het, het, voor een leven zonder God, daar willen we elkaar toch voor waarschuwen. Ja. Het, is niet, het, het, is, het is heilzaam, het is als, als, als, als bescherming daarvoor ja. zijn ja. Gods geboden. En dat, dat, is echt, dat blijkt ook... Ja. Ik, ik ga nog één knopje indrukken voor, uh, voor deze middag. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Dan ik Klaver. Ik ben het helemaal eens met de stelling en ook met uh, de voorbeelden van de, heer, van de heer Voordewind. Het is natuurlijk wel heel duidelijk dat, uh, dat het niet gaat om een enkel dingetje zoals die, die gemeentelijke administratie. Maar het langzamerhand. En dan worden al de christelijke waardes bij, bij de D66. Be, bewust uh, worden dat afgebroken. Mm. En ik denk. Uh, ik dacht laatst nog eens. Wanneer wann komt wann kom D66 weer eens met iets van. Uh, dat niet mag of zo. Je mag niet naar de kerk gaan ja. of nou ja, andere dus, voorbeelden van de, van de... Ja, U bent op uw wenken bediend met die basisadministratie, want dat is het volgende puntje blijkbaar. Ja, nou ja, ik bedoel, dat is toch dat is toch misselijk om te worden dat een, een, een partij, zeg maar, die, die plaats voor de vrijheid, dat die anderen zo weinig vrijheid gunt, zeg maar, gewoon. Dat is toch om van te worden. Oké, okay, dank, dank voor het bellen. Ik ga snel terug naar Joel ja. Voor de Wind, de Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Um, ja, wat, wat is uw oordeel over de reacties? Nou ja, ik vond dat die mevrouw het wel heel mooi vertelde. Kijk, die eh, regels vanuit Gods woord zijn natuurlijk niet bedacht... om mensen te onderdrukken. Het is echt bedoeld voor het welzijn van de samenleving. En de Rusland, de Sovjet-Unie, heeft het vrouw, trouwens wel geprobeerd... Hè, om zeven dagen in de week te laten werken. Althans, het niet eh, hmm. tot een collectieve rustdag te laten komen. Maar dat komen. is volgens mij toch ook niet wat... wat dat ik, fout. Wat zelfs D66 helemaal niet betwist. Ik bedoel, iedereen is daar toch vrij in. En als hij daarin wil geloven of als hij daar zijn leven naar wil inrichten... Dat, daar zal niemand aankomen, toch? Nee, maar de samenleving, dat zie je natuurlijk wel... Uh, op het moment dat er niet een duidelijke norm wordt neergezet... één rust centrale rustdag... dan zie je dat de samenleving een 24-uurs-economie wordt... met alle overspannen reacties en, en, en, en problemen met de zorg uh, ten gevolge. Dus het, ze zijn natuurlijk niet voor niks een eeuwenoude wijsheid geweest... uit Gods woord, uh, die inderdaad zijn, zijn bewijs heeft geleverd. Nou, maar ja, goed, we zijn intussen in, in 2013... en dat is ook wat een van, die meer, een van die meneer zei... de ja, ja. afgelopen honderd jaar hebben... Er zijn er veel privileges opgebouwd en er is misschien wel uh, tijd nu om dat, om dat een beetje bij te draaien of zo. Uh, ja. ja, maar dat is nou zo mooi hè, van uh, Gods woord, van als je, uh, als daar staat het belang uh, van het gezin bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk, kun je zeggen van ja, het gezin dat is uh, 4000 jaar oud, laten we dat nou eens anders gaan doen. Uh, maar toch heeft het zijn waarde wel, ten eerste biologisch natuurlijk, maar zijn waarde wel uh, bewezen door de samenleving heen en daar waar de gezinnen uit elkaar vallen, uh, daar zie je de ellende ook in de jeugdzorg terugkomen. Dus het, het, het staan eeuwigheidswaarde in. Ik mm oproepen om dat toch nog eens in te lezen deze dagen. Er nou, was één meneer die, die het trouwens eens was met die stellingen. Die zei: Het is misschien wel goed als, als CDA, SGP en de ChristenUnie ja. uh, nog meer gaan samenwerken. En, en misschien wel opgaan in één partij. En, en, en op die manier dus het christelijke geluid kunnen laten horen. Nou ja, samenwerken doen we natuurlijk wel. Vooral op dit soort uh, onderdelen. Maar er zijn natuurlijk ook andere aspecten in de politiek uh, waar we van mening verschillen. De SGP denkt iets anders over, uh, of denkt echt anders over de positie van de vrouw in de politiek. Het CDA denkt anders over het milieubeleid of het asielbeleid of ontwikkelingsbeleid. De samenwerking dus dat, dat is de... nog ver weg, als ik het zo mag. Nou hoor. ja, op die punten zi zijn we echt wel verschillend. Maar wat ons bindt is natuurlijk wel juist uh, de Bijbelse normen en waarden. Als het gaat over die zondagsrust, uh, bijvoorbeeld uh, zeker. Daar ja. vinden we elkaar. Ja. De ja. samenwerking zeker, ja. Goed, uh, nou benieuwd wat er nog meer van het lijstje van D66 komt. En dan gaan we u gewoon weer bellen tegen die tijd. Uh, voor nu bedankt, Joël Voordewijn, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. U kunt helemaal hele blijven stemmen op onze site, want daar staat die stelling. Voorlopig is het percentage 48 procent, eens, 52 procent, oneens. Ruim 1400 mensen hebben gestemd. Thijs, daar ben je al. Alweer. Ja, jij bent er ook alweer, Jurgen. <laughs> Vergis je niet. Uh, we hebben zometeen in dit dag Marina van der Wal te gast. Zij heeft onderzoek gedaan naar wat ouders vinden van de verhoging van de alcoholleeftijd. In het volgende geerrekord moet die van 16 naar 18. Ja. En zij heeft onderzocht wat ouders daar eigenlijk van vinden. Verder is de allerhoogste Nederlandse rechter bij ons te gast. Egbert Meijer, die was tot voor kort uh, rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Nou, hoger kan niet. Uh, en hij hebben ook nog met List. Die staat deze maand voor het laatst op het podium. Althans...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 Geef kinderen met een levensbedreigende ziekte de kracht om kind te zijn. Makeywishnederland.org. Dit is Radio 1.